Goedemorgen, ik ben Dioke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wordt weer bijgepraat over de coronacrisis. Ernst Kuipers kwam aan het woord. Hij houdt in de gaten hoe druk het is in de ziekenhuizen. De piek is volgens hem minder hoog dan tijdens de eerste golf in de lente. Maar op de intensive care afdelingen is het nog steeds heel krap. Dus de druk overal op de IC zal tot en met eind december en ook in januari... gewoon onveranderd heel groot blijven, los van welke modulatie er verder ook in zit. Het is volgens hem ook veel te vroeg om de gewone zorg weer helemaal op te pakken. Het team met deskundigen dat het kabinet adviseert, het OMT... wil dat er extra regels komen voor bezoek tijdens de kerstdagen. Ze zeggen dat je niet naar andere regio's moet reizen. En als je bij een ouder of kwetsbaar iemand op bezoek gaat... moet je in de tien dagen daarvoor met zo min mogelijk mensen in contact komen. Harvey Weinstein heeft mogelijk het coronavirus opgelopen... meldt entertainment site TMZ... De oud-filmproducent die de komende 22 jaar nog in de cel zit vanwege verkrachting... Hij heeft hoge koorts en is voor de zekerheid in isolatie geplaatst. Het is eindelijk duidelijk wie de zeiler was... die 25 jaar geleden dood aanspolde op een zandplaat in de buurt van Tessel. De man was verdronken, maar niemand wist wie hij was. Al die tijd lag hij anoniem begraven. Omdat hij een Zweeds horloge en Zweedse kleren droeg... deed de politie in de zomer een oproep in een Zweedse krant. Een nichtje van de man las het artikel en nu is er een match. Smeer jij je handen ook de hele dag in met van die plakkerige desinfectie-jelletjes. Die flesjes zijn niet altijd in orde, ontdekte RTL Nieuws. Meer dan 80 gelmakers kregen de inspectie op hun dak omdat ze te weinig alcohol gebruikten of hun etiketten niet klopten. Het zijn vaak kleine uh, dingetjes die misgaan, die ook makkelijk te corrigeren zijn. Toen iedereen door corona ineens ging desinfecteren, zagen allerlei bedrijven een gat in de markt. Bijvoorbeeld een ijsfabrikant, uh, veel drankproducenten die gewend zijn om met alcohol te werken. He, die, die springen in de markt. Maar ook uh, producenten van lijmen, vernissen en olieën. En die wisten niet altijd wat precies de regels waren. Het weer, het lijkt vandaag wel lente. Veel zon, 13 tot 16 graden. Morgen is de herfst weer terug, dan vallen er weer pittige buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum Noord. Tussen Naarden en Hilversum Noord, 4 kilometer file daardoor met uh, kleine 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na 2008, ergens, uh, hadden wij toen nog een studio aan het Gasthuisplein waar een uh, sus de Groot met een uh, band aankwam zetten, John Doe's Revenge uh, genaamd. We moesten de halve studio aan het Gasthuisplein verbouwen om de hele band uh, kwijt te kunnen. En Suus de Groot die zat gewoon bij de ingang deur eruit van de studio. Uh, daar had zij dan een, uh, een plek waar ze ook al zingen en uh, dat was het allereerste bandje waar ze mee uh, begon. Uh, John Doe's Revenge werden ook uh, nog de winnaars van uh, de Rob Aqda Award in datzelfde jaar nog. En ja, eh, daarna was het in 2011, kwam Suus de Groot nog een keer langs. En toen heette ze ineens Night. En daarna is het wel heel hard gegaan met, uh, met Suus. Want uh, Night is zelfs huisband uh, geweest, bij de wereld draait door. En wij draaiden The World Below. Um, nou heb ik op donderdagavond een uh, programma Alternative FM genaamd. Daar zit een beetje een luidruchtig nummer van de Bohems in. En dan denk ik, de mensen die nu aan de andere kant van het toestel zitten... ...ergens of zitten te luisteren, weet ik veel wat waar... ...die denken, gaat die nou van Vizennepark draaien... ...van de Bohems uit Den Haag? Nee, dat ga ik niet doen, want ze hebben een, een nieuwe single uitgebracht... ...en die is echt radiowaardig. die is zeker toegankelijk... ...en past ook, denk ik, nog wel een beetje in dit uur van de dag. Wooju van de Bohems! nog niks gelogen. Hè? Dat, dat, dat viel toch wel mee. Want als ik voor een Vizendenpark zou draaien... Nou, dan, dan weet je het wel. Want dat, dat is een stevig nummer van de Bohems. Maar dit is het nieuwe werk. Would You komen uit Den Haag. Uh, ja, het is een beetje een Nederlandse fabrikaat. En ik moet toch wel een beetje proberen... de Nederlandse muzikanten een hart onder de riem te steken. Want die hebben dat wel nodig. Met al die maatregelen... waarbij je soms ook van die enge lockdown-sessies worden gemaakt. Ja, dat, dat, is, dat voelt uh, vrij onlogisch. Uh, ik weet het niet uh, of dat ook voor mijn gast geldt... want uh, Minze Zwerver heb ik uh, gevraagd om uh, uh, naar de studio te komen... en dat heeft uh, te maken met het boek wat hij geschreven heeft... De Zandvoortmoorden, uh, inmiddels aangeschoven. Uh, goedemorgen, Minze. Goedemorgen. Ja, ja want uh, je hebt een Zandvoortse uh, verleden... Uh, je bent hier ook groot geworden, geloof ik. Ja, ik ben hier, ik ben hier geboren, getogen, uh, ja, gewerkt. Uh, ik heb ja, tot, tot mijn 35ste heb ik in Zandvoort gewoond. Ja. Waar woon je nu? Um, de, de laatste paar jaren was ik werkzaam in Liechtenstein. Daar ben ik nu uh, deze maand mee gestopt. Ja. Ik ben uh, ik, ik zit nu ik ben in het Zwerversland. Een zwerversland je naam, mooie heren. Dus uh, we, ga, we zijn op zoek naar woonruimte en dat zal uh, wellicht kom ik terug uh, in Zandvoort. Oh, dus dat, uh, ja. dat, is, dat is dan wel weer fijn om uh, te horen in ieder ja. geval. Ja. En, en je hebt iets met uh, Ja, je, je bent hier groot geworden, dus, uh, dus ja. je kent het dorp? Uh, ja, ik ken natuurlijk heel veel mensen. Ik heb altijd gevoetbald in Zandvoort Meeuwen. Uh -huh. uh, mijn vader was natuurlijk 35 jaar huisarts hier. Ja. Die was ook voorzitter ja. van de Reddingsbrigade. Dus ja. Ja, ik ken heel veel mensen. En, uh, ja, vrienden hier natuurlijk bekenden. Ja. En uh, dus we, ja, dus. De... Voordat ik nog uh, over je boek uh, ga praten, want ik heb je nog ergens ook nog uh, in uh, zien voorkomen. In ja, het was. Uh, het, het, het, hoe noem je dat ook ik, ik weet niet, uh, je had het braafste jongetje van de klas. En je had op een gegeven moment stoutste, van Caroline Tense, het, had je ook nog een uh, programma. Het, het stoutste jongetje van de klas. Ja. Ja, dat was van, met René van Kolm was met dat. René van Colm, Ja, René, René was, een, uh, uh, ja, was een jeugdvriend van mij. Hm. En, uh, ja, dat, dat, ja, dus dat. Dat, uh, dus ze hadden mij ook gevraagd... Van, vertel eens wat over René en zo. En mm. Dan kon ik ook in de uitzending komen. Want ja. dat was natuurlijk een paar jaar voordat hij zeg maar, ontspoorde. En, dat, dat, mm. We waren ook inderdaad vroeger wel een beetje stout toen. Ik wil wel zeggen. Ja. Ja. Uh, ben je ook muzikaal uh, een beetje nou, ja Ik heb blokfluitles gehad. Dat was mm. verplicht in die tijd. Mm. Um, <lacht> en uh, Ik zat op de katholieke muziekschool hier nog. Bij de grote kerk. Mm. En... Um, de, de, la, ik, ik kon uh, eigenlijk niet uh, mijn vingers op alle gaatjes krijgen. Dus dat, hmm? dat, dat lukte gewoon helemaal niet. Daar heb ik het maar bij gelaten. Ja, oké. Okay. Uh, dan het boek. Want ja, uh, het boek uh, De zandwoordmoorden, uh, Want dat heeft iets ook te maken met je verleden uh, als kroepje, geloof ik, toch? Nou, ik heb, ik heb, ik heb heel lang uh, bij Casino Zandwoord gewerkt... Hmm. Uh, uh, ik, als je zo'n boek schrijft... Ik, uh, laat ik zo, om te beginnen... Mijn moeder, zei, uh, mijn moeder had in de gaten... dat ik best wel leuk schreef. Uh -huh. uh, want ik schreef mijn moeder wel brieven vroeger. Uh -huh. uh, die zei, uh, je schrijft zo leuk. En dat had ze meerdere keren. gezegd. En dat blijft hangen, weet je wel. Zo uh -huh. van, uh, en toen, uh, toen, ik heb eigenlijk heel druk gehad met mijn werk en zo. Uh -huh. De laatste jaren in het buitenland gewerkt natuurlijk. Uh, en uh, dus... Uh, op een gegeven moment... in 2018 kreeg ik uh, tijd om te schrijven. Uh -huh. En omdat ik natuurlijk best wel uh, een. Ik heb divers leven gehad, verschillende plekken gewoond in Europa, uh -huh. uh, verschillende plekken gewerkt. Ik heb ook les gegeven, consulting gedaan. Ik heb ook les gegeven in Marokko, in, in, in Litouwen, in België. Ik ben overal wel geweest. Dus ik krijg wel zo'n soort, soort, weet je wel. Uh -huh. uh, dus ik had best wel veel uh, bagage om uh, mijn fantasie uit de put te putten, zeg maar. Uh -huh. Dus um, dat boek uh, is in 2018 tot stand gekomen. In uh -huh. Zwitserland heb ik dat geschreven. En uh, er, kwam, ja, er kwam eigenlijk Casino... Uh, drugs, seks... Euh, Alles kwam erin voor. Euh, moord, ja. lust. Zat uh, ja, je al lang met dat verhaal in je hoofd van... ik nee. moet er iets mee of niet? Nee, helemaal niet. Want nee? Ik, ik wist helemaal niet of het, dat ik kon schrijven. Dus ik, ik ben gaan schrijven. schrijven eigenlijk, eigenlijk was best wel makkelijk. Hè? Dus ja. kwam, de woorden kwamen eigenlijk best wel makkelijk uit mijn, uit mijn vingers. Ja. En uh, toen, uh, ja, toen ben ik, uh, uh, op een gegeven moment heb ik, heb ik t, t, t, via Philip van den Heuvel... een goede vriend van me, mm -hmm. uh, van Balkvis aan het Spaarne, heb ik... Um, die had een schrijver, een bekende Nederlandse schrijver... die twaalf boeken had geschreven in Nederland. Ik zei, joh, hij zei, stuur het nou eens naar die man, dan vraag ik of dat... Dus ik heb hem gevraagd, is dat nou volmaakte rotzooi wat ik heb gemaakt? Of ja, is dat ja. wat? Ja. Nou, die man heb ik toen ontmoet in de Brinkman en en Die zei, nee, dat is wel wat. Je kan wel schrijven, maar... En toen ging hij natuurlijk allemaal tips geven. Van echte, echte, ik maakte natuurlijk beginnersfouten en mm -hmm. En toen zei hij, van, nou, je moet dat doen en dat doen. En toen ben ik het gaan herschrijven enzovoort. En, uh, ja. dus, uh, de, het, het, is, het boek staat vol met, met ja, van alles. Ja, <laughs> van alles. Ja. En, ja. En, het, ja, het, Gaat mooi. het ook echt over het dorp? Het gaat, ja, de, laten we zo zeggen, de hoofdpersoon is David. Eh, de burgemeester, en die is in het boek zoon van de oud-burgemeester van Zandvoort. Ja. En hij is wethouder te Haarlem. Dat is de hoofdpersoon. Het lijkt, het lijkt uh, zomaar uh, dat het David Molenburg zelf zou Precies. kunnen zijn. Maar uh, dus, het, het is het niet, hè? Het is het niet, want nee. hij was toen nog onbekend in Zandvoort. Ik heb hem ja. ook net het, de anekdote <laughs> verteld. Ik heb hem het boek aangeboden. Ja, hoe reageerde hij er eigenlijk op? Ja, hij vindt het prachtig. Ja, ja, ja, mooi. ja. ja natuurlijk is het toch mooi. <laughs> ja. Is toch leuk? Ja. En, uh, ja. ja, terug even naar het uh, verhaal, David. Ja, nou nee? goed, die, die, uh, die, uh, uh, uh, er staan wel herkenbare dingen in van Zandvoort. Nee? Uh, gewoon plekken, weet je wel. Uh, ja. ja, er zijn wel dingetjes dat je denkt, ja, wat leuk is. Uh, nee? dat, dat, dat, dat zie je wel terug, ja, ja. absoluut. Ja. Ik, denk, ik denk dat het voor heel veel... Het is, kijk, uh, het is niet een literair hoogstaand verhaal. Nee. Ik, ik bedoel, ik begin maar net. Ja. Maar het is een leuk uh, boek. Ik denk voor kerstmis of voor Sinterklaas. Het is leuk voor onder de boom. Uh, het is echt een boek wat iedereen makkelijk leest. Ja. Is, het, uh, en uh, ja, wat ik ook doe. Ik schenk dan van ieder boek nog drie euro aan het huis in de duinen. Ah, ja. Uh, daar, daar heeft uh, je vader volgens mij ook uh, zijn laatste jaren gesleden. Ja, en mijn moeder ook. Je moet er ook. Ja. ja. ja. Uh, ben je, de, uh, want, want uh, ja, nou, goed. Uh, heb je, uh, laat ik even weer teruggaan naar het uh, boek, want uh, ja. daar draait het een beetje om. Uh, heb je iets met thrillers of, of, wat dan ook? Is dat ook een, een beetje? Daar misschien. Ik, ja, ja, ik kijk wel graag thrillers op televisie en als ja? ik een boek koop, lees ik ook wel graag uh, een, een, een spannend boek. Ja. Dus ik heb daar wel wat mee. Ja. Uh. Wat lees je zelf dan, als je uh, toch bezig bent met een spannend boek? Ja, god. Of een je weer bij je, denk ik. Ja, goed. Ja, van hoe heet dat nou? Die hele serie heb ik gekeken. Ach, ik kom even niet op de naam. Uh, Stieg Larson? Uh, nee, de Millennium ja, ja, In die, die, die, die, die, ja. die Zweedse heb ik gelezen, Stiek Larson. Ja. Uh, uh, je, hebt er, je hebt in Scandinavië heb je, je Jonesbeu van uh, Harry Hole die heb je ook nog. Ja, en vroeger had je Shallo uh, Wallow uh, Ja, mee wat? het ook weer Wallow. Ja, ja, Maar ook uh, van uh, Da Vinci Code, weet ja, je. Uh, ja, ja, ja, dat is uh, Dan den Brown den Brown. Brown serie heb ik ook wel gelezen dus uh, ja, ik vind ik vind, vind, vind dat ja, dat boeit me wel. Dus ja? ik kwam eigenlijk ook op een, op een verhaal van... Goh, ik denk, nou, dat moet, het moet wel... Um, ja, het is wel af en toe gewoon echt de onderwereld, weet je. Uh -huh. dus, uh, de, de onderwereld. Uh, de ja, onderwereld dat... en de bovenwereld. En dat loopt een beetje in elkaar door. Ja, ja. Uh, dus, dan kom je toch ook weer een beetje terug op het uh, uh, casino-verhaal eigenlijk. Uh, zat dat daar eigenlijk... Ook een beetje in Ja, het casino komt erin voor, mm -hmm. natuurlijk. Want de, de, de, de, de hoofdpersoon die speelt ook weer poker. En, en dus dat, dat komt er ook. Dat, dat zit erin voor. Er zitten wat verschillende plekken. Mm. Uh, Zwitserland komt erin voor, Italië. Uh. Heeft het ook dan nog iets uh, waarin jij zelf daar uh, verwantschappen met uh, de hoofdpersoon hebt? Of? Staat hij er toch echt helemaal los van? Heb je, ja, wel, dat, dat, heb je hem dat, gewoon dat, zelf maar bedacht? Ja, weet je... Ja. Er zit niet een autobiografisch tintje aan. Ik, nee. heb, ik, heb, het, ik heb het echt wel losgelaten. En, ja. uh, ik, heb, ik, heb gewoon, ik, ik kon gewoon heel goed... Vanuit de fictief, uh, fictief kon ik schrijven. Ja. ja, dat is me wel goed gelukt. Ja. Ja. Uh, nu heb je vanmorgen bij... Uh, ja, ik weet niet waar. Uh, waar heb je het, uh, de eerste boeken overhandeld? Want je hebt hem ja. gegeven aan Molenburg. Ja, ja. Ja. hoe reageerde die erop? Ja, <laughs> nou, hij wist het, wel. ik had hem natuurlijk benaderd. Hij, ja, ja ik vind dat leuk natuurlijk. Hij zegt, ja, dat, dat, dat, dat, dat dat soort dingen zijn, zijn denk ik, toegevoegde waarde voor, voor de cultuur en kunst in het dorp. Ja. Denk ik toch? Ja. Uh, en, en je bent natuurlijk raarst nieuwsgierig uh, naar hoe uh, mensen dit uh, gaan vinden. Ja, dat, dat, dat is ook wel. Ik heb proeflezers gehad, mm. uh, want die heb je altijd in zo'n. In zo'n zo traject, zeg maar. Mm. Uh, die waren enthousiast. Die zeiden: Nou, ik kon het niet wegleggen. Dus dat. Dat, dat is dan een groot positief. Mm. Ik, ik wilde doorlezen. Volgens mij is dat het belangrijkste van alles. Eigenlijk. Ja, logisch. Ja, dus, dat ja. je het niet weglegt. Dus uh, ik, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Het ligt nu bij de Bruna. Um, ah, ja, we hebben de kruid nodig gisteren. <laughs> van hem gekregen, we hebben ja. ja, ja, ja, goed. Het ligt bij de Bruna ja, ja. en uh, het ligt nu ook uh, bij uh, de Vries in Haarlem. Welke uh -huh. uh, ligt het uh, ook. Uh, en het komt, er komt ook een stuk in het Haarlem Stafblad. Ah. artikel. En er komt dus de Zandvoortse Nieuwsblad Courant komt een artikel volgende week. Ja. Dus uh, ja, ja... Dat is het, hè? Ja, uh, misschien ja, echt nog echt één, één, één boekhandeltje nog uh, af. Uh, in uh, Heemstede zit er nog eentje, boekhandel Blokker. zou uh, bij Arno Koek ook eventjes... Uh, okay, zou, dat, dat, dat zou ik ook nog even doen. Want, okay, uh, is goede, ja. Arno uh, heeft nog wel eens uh, regelmatig uh, bij de door aangeschoven... om uh, het boek van de maand aan te prijzen. dus wellicht, ja? Ja, Welke boekwinkel is dat? Verre, uh, boekhandel Blokker blok zit, denk ik, op de binnenweg. Blok moet je, moet je maar even Blokker? Ja, boekhandel Blokker. Oké, okay, goed. Dat, vind ik dus dat is een goede tip krijg ja, dus, uh, graag ja, ze voor goed. niks van mij. Uh, nee, vandaag ga ik het ook. Dankjewel. Ja, ja ik, uh, Dankjewel. Ik, ik dank voor je, voor je ja. uitleg over, over je boek. Ja, en, uh, en Ik, ik, ik, ik ga hem lezen. Dus, uh, ja. dus dat sowieso. Want ik ben ook wel een uh, liefhebber van het spannende verhaal. Dus. Oh, dat is mooi. Goed. Dankjewel. Ja, dat was uh, Minste Zwerver. Uh, wij weer door even met uh, de muziek. Ja, en wat natuurlijk, uh, denk ik, uh, dat uh, lijkt me wel duidelijk. Hier is Veline. vliegen dan om je oren als ik dan op een gegeven moment dit nummer weer draai van ja daar is hij weer, ja tuurlijk het uh, is een van de nummers die uh, hier te horen is als ik hem niet draai dan draait Walter hem wel en als Walter hem niet draait dan hebben we weer tegenwoordig ook een, een nieuwe presentator die dat doet, Jan Willem Jan Willem is morgen te horen tussen 10 en 12. En hij zal komende vrijdag ook het programma van Walter overnemen. Dus, uh, dus dan uh, is hij uh, meerdere malen te horen. Maar goed, uh, het is uh, bij half twaalf. Uh, dat betekent dat ik een uh, bijna een overval heb uh, gepleegd op uh, Mick Boskamp. Uh, goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, om negen uur jou lastigvallen, dat is wel erg vroeg. Uh, <laughs> nou ja, luister, ik was, ik was al om zeven uur zat ik al achter mijn, uh, mijn MacBook. Ja. Want uh, ik mag je wel een nieuwtje verklappen. Wat dan? Vertel. Uh, ik, ik, ik heb een leuke freelance klus. En? Uh, dat is. Ik werk voor Maurice de Hond. Aha. Ja. Uh, ik, uh, ik, uh, hij heeft mij benaderd op uh, LinkedIn. Ja. Uh, een vriendschap of een connectieverzoek gestuurd. En toen heb ik gereageerd. Ja. En heb ik gezegd van... Uh, Maurice, uh, ik voel me vereerd. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik zeg maar dat je toch een de lijn hebt. Ik wil één ding tegen je zeggen. Je schrijft prachtige stukken en daar geloof ik ook echt in. Maar die stukken op je site die stikken van de fouten. Oh. Dus wat ik wil doen, ik wil elke keer wil ik even kijken op je site en dan verbeter ik het voor je en doe ik gratis voor niks. Nou, ik heb een dikke duim. Hmm. Ik werd meteen ingelogd in zijn systeem. Maar uh, uh, uh, nu heb ik dus een klus erbij, want ik verzorg zo'n Facebook-pagina. die is heel vroeg, s ochtends. Hmm. Maurice. Dus... En uh, ja. vandaag gaat hij heel belangrijk nieuws. Ja, vertel. Kijk, nou, hij heeft een interview gedaan met professor Jimenez uit Mexico. Ja. En Dat is een internationale autoriteit op het gebied van, van luchtverversing en aerosolen. En daar zegt hij zulke optiebaarde dingen in, in dat interview. Dat echt, weet je wat ik... Wat, en dan kom ik meteen even, meteen maak ik een bruggetje naar, naar gisteravond. Ja. Mm -hmm. Kijk, we kunnen ons allemaal helemaal gek uh, staren op dat uh, vaccin wat er aankomt. En misschien helpt het ook. Misschien is het ook hartstikke goed. Maar waarom, waarom, waarom, waarom, waarom... Hm? gelooft de overheid niet dat luchtverversing zo belangrijk is in ruimtes? Hm? Want deze man, die gymnast, die professor, die beweert ook dat het bijna onmogelijk is... ...om mensen via dikkere druppels te besmetten. Hm? Want... Dat zou betekenen dat, dat het allemaal uit je mond komt... en dat het in iemands ogen komt wat je zegt... Uh, die aerosolen, die verspreiding in de lucht... kleine druppels... daar wordt eigenlijk gewoon... ja, dat wordt terzijde geschoven. Hm. En uh, dat vind ik echt heel pijnlijk. Omdat zal blijken... en ik ben er 100% zeker... en als je naar zo'n professor luistert... die gewoon ook... De hoe erkent het ook dat die man gelijk heeft, uh -huh. maar die durft het woord aerosolen niet in de mond te nemen, omdat het blijkt namelijk dat in een onderzoek in een boek in 1910 wordt er gezegd dat aerosolen niet bestaan. En alle uh, zeg maar alle virologen uh, uh, uh, in opleiding, die hebben het allemaal overgenomen. De boek is nog steeds een handboek. Uh -huh. Dus het is weet je. Maar goed, laten we daar niet over hebben, want we nu weiden we uit. We willen eigenlijk hebben over iets heel anders van gisteravond. Ja. Nou. En dat is namelijk iets wat, wat, wat, wat ik echt wil zeggen en wat, wat mij heel veel pijn gedaan mm heeft. -hmm. Is dat wij worden toegesproken als een stel kleuters. Ja. Ik bedoel, dat, dat die grappen over Sinterklaas en noem maar op... Ik vind dat zo ongepast, Ja. ja. Want... Ik heb het niet gezien, die, die, die persconferentie... maar kennelijk zijn er dus wat flauwe grappen... Uh, in jouw nou, we, beleving uh, gemaakt. We, we, hebben, we hebben het over... Uh, uh, we, hebben het niet, we kunnen geen grappen maken met huh? Sinterklaas. Want we hebben het hier over een hele beroepsgroep... die naar de kloten gaat. Huh? We hebben het over... Als ik nu lees, dan lees ik net een stuk van Ron Blauw... een van de grootste uh, uh, koks in Nederland... ...die in het volgende uh, uh, schrijft op zijn Facebookpagina. Ja. Beste gasten en vrienden van Ron gest, Gastrobar... Ja. Met, pijn, ...met pijn in ons hart hebben we vanavond... ...samen met ons team besloten om de maand december sowieso dicht te blijven. De onduidelijkheid, onzekerheid om af te wachten... ...tot we eventueel half december toch open mogen gaan... ...maakt het voor ons onmogelijk om er een topkerst van te maken. Ja. Daarnaast willen we voor onze gasten en ons team duidelijkheid scheppen. Ja. Het jaar 2020 zullen we nooit vergeten... Maar we willen vooral positief blijven en vooruitkijken naar 2021. Ja. We gaan het nu vol focussen om iedereen thuis... ...toch nog een heerlijke kerst op bezorg, Curiëren groeten Dat doet pijn in mijn hart als ik dat lees. Ja, want dat zijn mensen die graag... ...juist uh, de mensen willen... Uh, ...ja, hoe moet je het zeggen... ...in de watten willen leggen uh, in hun ja, restaurants... Is... ...en noem maar op. He, met uh, twaalf met, met man aan een tafel zitten... ...en uh, weet ik wel wat... Uh, ...gewoon uh, gastronomisch uh, vermaakt worden. Dat, dat is een beetje... Ik, ...dus ik begrijp volkomen wat hij wat daar bedoelt. En hoe, hoe, hoe, hoe hard het is... ...dat dit soort mensen die werken zich... De jantantjes, hè. Je weet hoe zwaar ja. het is, Jaap... Om, om een goed restaurant te runnen. Hm. Dat is echt... Nou oh ja, is ja topsport is de het, de de geloof ik, ik. Zeker wat Ron Blauw uh, doet. Ja, maar, weet je, maar dat Ron Blauw... is maar exemplarisch voor een hele... Ja, een hele, een precies. Gesprek, ja, uh, wat dacht je van Johnny Boer? Uh, uh, dat nou, soort uh, ah, mensen? Want uh, ook die uh, moet je dan natuurlijk even noemen... in het hele rijtje, hè? Dat, ja. Er zijn er meerdere, natuurlijk. Ja, maar al is al, de hele mooie kan Ja. Weet je, en... Als ik dan mijn verhaal begon, hè, net, hmm. over die aerosolen. Ja. Als je een goede, er zijn hele goede apparaten in de markt, en die heb ik ook gezien, hè. Ja. Apparaten die goed werken, die binnen 20, 30 minuten een hele luchtvirus vrijmaken, een hele ruimtevirus ja. vrijmaken. Ja. En die geeft ook aan, hè, ook op zijn display: van het is nu helemaal veilig hier. Ja. dat denken wij bij mezelf, jongens... Weet je, als, die, als dat soort producten nu bijvoorbeeld een keurmerk zouden krijgen van de overheid... Hmm. Dan zouden ze verkocht kunnen worden. Ja, en kun je volgens mij ook weer gewoon uh, uh, veel mensen in een zaal... Uh, uh, dan kan ook weer, uh, laat ik het... Uh, ja, ja. Ja. Je, je, je kunt mensen weer, ja wel op afstand natuurlijk... Maar je kunt mensen weer bij elkaar brengen in plaats van mensen uit elkaar te drijven. Ja. Ja, je bent met die, met die, met die met luchtverversers... Ben je bezig om bruggen te bouwen in plaats van uh, uh, uh, meerdere te bouwen tussen mensen? Mm. Mm -hmm. en, en ja, ik, ik bedoel, ik, ik, blijf, ik, ik vind het misschien heel vervelend om in jouw programma dat steeds te moeten zeggen, maar het is nu zo duidelijk en helder, het wordt op zich duidelijker mm. hè, voor, voor, voor mensen dat het anders moet. Ja. Hè, en dat heeft niet met angst te maken en dat ik ben, geen, ik ben geen complotdenker of wat dan ook, dit is gewoon een feit. Mm, ja. Hè? ja. Nou goed, we gaan even naar iets anders. Iets, iets, iets, iets wat, ook, uh, uh, wat ik ook heel hinderlijk vond. Ja. Is, uh, is uh, ja, uh, naar twee kanten, zeg maar. Hm? Jesse Klaver werd, uh, werd geïnterviewd door de Telegraaf vanmorgen. Want er is ophef over Qatar uh, Bouchalikik. Hm? Misschien zeg ik dit niet goed, maar dat is nummer 9 van GroenLinks. GroenLinks bij de aankomende kv En ze is aangesloten bij een jonge organisatie die banden ze hebben met omstreden moslimbroederschap. Hm? En uh, Jesse Klaver op de, antwoord, op de vraag van de telegraaf zegt honderd keer van... Uh, luister, uh, uh, ze heeft banden ooit gehad. Maar ze, ze, ze zegt nu dat ze daar absoluut niets mee te maken wil hebben. En dan kijk ik naar of zij een uh, kabelit zou kunnen zijn. Huh. Weet je? En, en ja, weet je, dat is nu op dit moment heel erg. Hè? Mensen worden heel erg met de nek aangekeken. Klopt dit wel, klopt, dit wel, klopt dit wel, klopt zo wel. Maar ja, weet je, dan zegt zo'n Jesse Klaver dat continu... En dan op een goed moment, ja, daar raakt hij zijn geduld kwijt. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm. Want ja, als, als hij dat zegt, dan moet je dat uh, aannemen. Want dat is voor mm. een deel. Er zijn onderzoek gedaan, dat het niet klopt. Maar aannames op dit moment in de politiek in Nederland is gewoon common. Dat hoort er nu bij tegenwoordig. Yeah. Ja, uh, om ook weer dingen onderuit uh, te trekken, uh, noem maar op. Dat, dat, dat, uh, dat is uh, regelmatig. Het is niet alleen in de Nederlandse politiek. Maar ik hoef niet verder uh, te kijken. Ik bedoel, uh, over die hele grote plas uh, doen ze dat, uh, dat, uh, hetzelfde met uh, Trump, Biden en uh, Obama. Uh, dus wat dat er gaat, is het uh, van, uh, is dat hier niet vreemd uh, in, in dit nee, opzicht? Nee, in 2020 gebeurt wel heel veel, ja, op toekomd. Ja. Van de SP, hè, met een met aantal leden die... Uh... Je een burger wilde beginnen, hoe vind je dat dan? Ja, dat is een beetje, ja, vind ik ook een beetje, uh, beetje idioot, natuurlijk. Dat, uh, <laughs> ja. Maar goed. Ja, maar, mag ik één ding vragen aan, aan, aan je? Ik weet ja. De Zandvoortmoorden? Ja, de Zandvoortmoorden, Mick. Uh, een heel spannend boek. Wat goed. Ja. En dat vind ik ook de, de, de, de Haltestraat, eh, Kerkstraat... Uh, nou, Winston heeft het net, uh, heeft het net uh, verteld. Er zitten inderdaad uh, een aantal plekken in zijn antwoord uh, worden daarin uh, beschreven. Dus het is voor, uh, voor jou, als je het uh, boek zou lezen... Zitten er dus herkenbare plekken in? Wat goed, zeg. Ja. Uh, maar goed... Uh, ik ben heel uh, ja? ontzettend nieuwsgierig. Ja, jij bent, uh, jij bent nieuwsgierig. Ja, ik wil het boek lezen. Ja, nou, dat, uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nu ja, komt het uit, en nu komt het uit. Ja, het is allemaal. Al ja, het is uit. En... Het, is... Sorry. Het, het is al uit. Dus uh, je, waar je het kan krijgen, is op de grote krocht. Bij, bij, bij, bij, uh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Daar tegenover uh, de Albert Ja, daar. Oh, dat is goed zeg. Ja. ja dan wil ik, eh, wil ik ook een gesigneerd exemplaar, dus ik kom hem op terug bij de schrijver. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, dat is goed, dat is goed. Ik ge geef het nog even aan hem door. Dat komt, uh, komt helemaal in orde. Oké. Okay. Ik, uh, ik dank je voor de bijdrage, Mick. Graag gedaan, jongen. En graag uh, tot een andere keer. Oké. Okay. many times run away Ooh, I have never known the words well, I have tried to be true But I have never known what to say, how to say I've seen anything today I've never seen anything Het was leuk, uh, deze van Stevie Nicks. Maar ik had een heel ander nummer in gedachten. Maar goed, die ga ik alsnog er even bij pakken. Doe ik zo hoor, want. Uh, door uh, een beetje gedoe aan deze tafel. Uh, is er het het een of ander niet helemaal uh, vlekkeloos verlopen. Ik uh, had het uh, aan het begin van dit uur over. Uh, de satellietgroepen eh, die verschillende uh, Amerikaanse artiesten hebben gehad. Uh, Zo'n uh, Rick James had uh, Mary Jane Girls. Prince had het ook. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, materiaal van uh, de man zelf. Uh, en dit was eigenlijk het nummer waar hij echt mee doorgebroken is uh, in uh, Nederland. Namelijk 'Controversy'. Zij heet Bird's Eye. En dit uh, is uh, de single die er vanaf uh, gehaald is. Woven van Lasset. En zij heet uh, in het echt Lamers Komt uh, uit de buurt van Nijmegen. Het Groesbeek wel te verstaan. Maar ze van tegenwoordig in Haarlem. En uh, dat is uh, meteen ook te merken. Want uh, ze fleurt helemaal op. En uh, ja, meteen ook uh, gelijk een EP uitbrengen. Je kent het wel. Daarvoor Controversie van Prins. Nou, ik heb uh, nog even wat, uh, flink wat tijd over. Laten we dan nog eens even een uh, lekkere nummer van Elton John er even bij pakken. I don't wanna go on with you like that. I've always said enough to love. So hard sometimes to understand this vicious circle. Ben beetje naar uitzending geweest met hindernissen. Maar goed, uh, maakt niet uit. Elton John was dat. En uh, I, uh, I don't wanna go on with you like that. Ja. <laughs> Zo'n uh, woord uh, mondvol. Maar goed, uh, aan alle leuke dingen komt een eind. Uh, ook aan uh, dit uh, programma. Want uh, ik weet niet of er uh, straks nog meer gaat komen. Volgens mij niet. Dus uh, ben ik uh, de laatste uh, live presentator van vandaag. <coughs> en morgen dan zit op, uh, of staat op deze plek uh, Jan Willem. Te en want uh, dat is degene die het morgen doet uh, tussen 10 en 12. En uh, ik, zei de gek, uh, zal morgen bij Alternative FM uh, weer het uh, nodige gaan doen. Met daarin een gesprek met Van Piekeren. Dus met Jan van Piekeren gaan we praten over het laatste wat hij uitgebracht uh, heeft. En met Lake, want uh, de band heeft een uh, nieuw uh, materiaal uh, gemaakt. Uh, en daar gaan we natuurlijk het over hebben uh, in die uitzending van morgen. Nou, uh, over alternatieve muziek uh, gesproken. Deze band bestaat helaas niet meer. Uh, ze zijn voortgegaan uh, in Loop. Dat uh, is uh, de opvolger van Dakota. Uh, want in Dakota zat namelijk Lisa, Lisa Brammer. Maar die, is, die heeft besloten om een uh, andere carrière te, te doen, namelijk uh, fotografie. Ik zeg tot morgen. Hier is Far Leaf Clover. Dag.